Het is drie uur, Patrick Holtkamp, met het NOS-journaal. Bij ongeregeldheden in Egypte zijn zeker twee doden gevallen. Na het vrijdaggebed gingen tienduizenden mensen... in verschillende Egyptische steden de straat op. Het kwam tot rellen tussen tegenstanders en aanhangers... van de begin deze maand afgezette president Morsi. Volgens de Egyptische krant Al-Achran... zijn bij de rellen geweren en messen gebruikt. De twee slachtoffers vielen in de stad Mansoura. Het zijn een vrouw en een kind.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 Met de vergunning worden bedrijven gedwongen om dagelijks gegevens... over honderden miljoenen telefoongesprekken af te geven. De Amerikaanse overheid noemt dit legaal en nodig in de strijd tegen terrorisme. De Costa Brava in Spanje is getroffen door noodweer. Veertien Nederlanders hebben de hulp ingeroepen van de ANWB-alarmcentrale. Vooral de plaatsen Les Tartides en Pals werden getroffen... door buien met grote hagelstenen en onweer. Autoruiten en kervens raakten beschadigd... en ook kwamen voertuigen vast te zitten in de modder. Bij het noodweer aan de Costa Brava zijn geen Nederlanders gewond geraakt. President Obama heeft onverwachts een persconferentie gehouden over racisme. Hij deed dat een week na de vrijspraak van de burgerwacht in Florida... die terecht stond voor het doodschieten van de zwarte tiener... Hij zei dat er maar weinig Afro-Amerikanen zijn die nooit hebben meegemaakt dat automobilisten hun auto snel op slot doen als ze voorbij lopen. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe, minimaal vannacht rond de 14 graden. Overdag lost de bewolking op en gaat de zon weer schijnen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Jeroen van Kan. Ik ben terug bij het tweede uur van Woord voor vandaag. De archieven hebben we gelicht... Daar we van de VPRO en hier en daar van een uh, andere omroep. Straks onder meer uh, helemaal aan het einde. Het laatste uur van dit programma. Want we gaan door tot de klok van zeven uh, uur. Daarna neemt het Radio 1-journaal het over. Daarvoor tussen zes en zeven Gerrit Komrij. Uh, hij overleed vorig jaar, 5 juli. Dus het is meer dan een jaar geleden dat hij is overleden. Daarvoor reizen we door Afrika in de serie Het Spoor per Spoor. Tussen vier en vijf aandacht voor het proces in 1964. Waarin uh, Nelson Mandela tot levenslang werd uh, veroordeeld. En toen dus op Robben Eiland terecht. Kwam. Dit uur is gewijd aan Willem Arondeus. Die naam zegt u misschien niet zo heel veel... behalve als ik het heb over de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Daar was hij bij betrokken. Um, hij was uh, uh, schrijver, beeldend kunstenaar en dus verzetstrijder. Hij is uh, uh, gefuseerd door de Duitsers. Zo dadelijk uitgebreid aandacht voor hem in dit uur van woord. We beginnen met deze formatie, Orchestre Nationale de Jazz.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 and Het is muziek van Robert Wyatt, maar dan uitgevoerd door de Orchestre National de Jazz, een uh, befaamd Frans uh, orkest. Ze kregen een nieuwe dirigent en die dacht we gaan iets anders doen. En ze hebben dus deze CD gemaakt in 2009. Een hele mooie CD is dat. Uh, met uh, muziek dus van Robert Wyatt. Alliance is het nummer dat we draaiden. Dit is Woord hier bij de VPRO op radio 1. Woord.vpro.nl is de adres waarop u kunt reageren op dit programma. Willem Arondeus. Op 1 juli 1943... wordt hij op 48-jarige leeftijd gefusilleerd... in de duinen bij Overveen. Arondeus gaf leiding aan de groep die op 27 maart 1943... de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister uitvoerde. Doel van die aanslag was destijds om de bezetter te hinderen... in het controleren van de persoonsgegevens, eh, persoonsbewijzen. En daarin slaagden ze ook, korte tijd. Arondeus was schrijver, beeldend kunstenaar... en was bovendien openlijk homoseksueel. In 1990 maakte Tony Bouwman een documentaire over hem... die heet Na het Feest Zonder Afscheid verdwenen. Rudy van Danzig kijkt naar de televisie, ziet die documentaire bij toeval, raakt gefascineerd door het leven en door het werk van Aron Dees en in 1995 maakt programmamaakster Babette Niemel voor, het, voor de icon het portret van Aron Dees, samen met Rudy van Danzig. Dat programma werd eerder uitgezonden op 28 mei 1995. Deze en zo. Zijn... Ja, die dus. Hij had zulke mooie lila's in zijn werk ook. Ik denk dat het wel een kleur van hem was. De... Dat zijn. De, de, nee, doe die ander er ook maar bij. Ja? Ja, En dan wilde ik er wat uh, rozen. Ook. Wilt u daar een kaartje bij schrijven? Nee hoor. Er is niemand die het lezen kan. Er is niemand die het lezen kan. u moet het bij een begrafenis. En wil u dat als rondboeket of dan als Het mag gewoon zo. Gewoon zo normaal. Neer, wordt neergelegd. Maar ja. niet lang. Nee hoor. Homoseksualiteit was in die tijd een een afwijking en dat waren perverse mensen en als je er een in de familie had dan uh, was dat niet prettig Want, maar het werd ook tegen je gebruikt. en nou kom en way back more, more, more, more, more. So, just and that is indeed for always that you just when you feel the explosion coming in the music explode in your body too and it is really it's impossible to count it, so you just have to know what Let's do once more and way back more more more more more van zou is voor en grafenschrijven een half jaar geleden zag hij een film over de in 1943 gefuseerde schrijver... en beeldend kunstenaar Willem Arondeus. Het is een beetje een, een druidelijke ochtend, terwijl, terwijl het voor jou het begin is van een dag... waarin je iemand nou, hopelijk een beetje beter gaat leren kennen dan daarvoor. We hebben twee boeken hier op tafel liggen. Twee antiquarische boeken van Willem Arondeus... Het was een man die kunstenaar was. Geboren eind vorige eeuw. Um, eerst heeft geschilderd, getekend. Absoluut niet in zichzelf geloofde. Altijd weer op zoek ging naar rust en vrede en broederschap, denk ik... bij de arbeiders. En ook dat trof me heel erg. Dat ontroerde me ook heel erg. En dat herkende ik ook heel erg. Ik heb dat nog. Ja, als ik bij mensen was die... Dat is me wel eens overkomen met vreselijk veel geld. En Toen zat ik het liefst in de keuken. <laughs> Bij de mensen die het eten klaarmaakten. Om, om, deels omdat uh, de gesprekken in die salon me niet interesseerden. En ook denk ik omdat ik daar helemaal niet aan. Ik, ik, ik kan niet aan die gesprekken. Ik weet niet wat het is, maar ik kan het niet. Dus ik dacht, ik moet hier niet zijn, want ik sta met mijn mond vol tanden. En in de keuken kon je gewoon gezellig praten met mensen zonder dat er eisen werden gesteld... aan het niveau van het gesprek. Mm. Maar wat er niet tussen gepast, wat je bij Arondeus herkende... dat zit dus ook heel erg in jouw leven. Ja, maar ik wil er niet tussen passen ook. Het is, ik, het is bij mij ook echt meer een, een keuze. Dus ik denk, jongens, uh, jullie kunnen maar wat met je geld... en je ontwikkeling, dag. Mm. Dus ik zet me er tegen af. ik denk dat Arondeus toch een heel ja, krampachtig lang geprobeerd heeft om erbij te mogen horen. Mm. En dat is, ja, erg laat. En ja, het, het, wat het, ik het jammer vind, hij heeft niet in zichzelf geloofd. Achondreus is meer geweest hè, dan alleen een kunstenaar. Hij heeft dus in de oorlog uh, het bevolkingsregister... dat is min of meer onder zijn leiding, is dat uh, opgeblazen en in brand, brand gestoken. Ja, het is een beetje makkelijk om te zeggen... dat hij in de oorlog zichzelf gevonden heeft. Hij heeft zichzelf misschien ook in de oorlog verloren. Dat hij dacht, nou ja, mijn leven is zo weinig waard. Ik hecht zo weinig waarde aan dit leven. Het kan me niet schelen wat er met me gebeurt. Gerrit van der Veen was daarbij ook. En Sandberg, de vroegere directeur van het Stedelijk Museum. Nog een aantal mensen natuurlijk. En ze zijn opgepakt en... Uh... Gevangen genomen en gefuseerd. Hier moet hij ergens liggen. Gaan ja, Of ze op de kaart kijken. Nee, laten we maar. Wil je hem zoeken? We gaan hem zoeken. Dat is echt het mooiste. Nou, kunnen daar van het topje af. Alle namen lezen. Ja. 1942, 1944. Het zijn alle mensen die hier in de duinen zijn gefuseerd. Hier zijn we er, denk ik. Ja. ik een dood overtreft het leven. Hier ligt hij. Een tolp. Eén tolp Eén tulp op zijn graf. Hm. Willem Johan Cornelis Arondéus. 22 augustus 1894. 1 juli 1943. 1943. Al die tijd lag hij hier wel. Ja. En een half jaar geleden ontdekte jij hem. Ja, krankzinnig. Hè? komt op je weg en het grijpt je. en uh, Je houdt je ermee bezig. Of het houdt zich met jou bezig. En... Ja, dat is ook het fantastische van het leven. Dat dat soort ontmoetingen gebeuren. Gebeuren kunnen. Ik wou dat hij nog had geleefd. Een tijd. Wat, wat had je hem willen geven? als hij was blijven leven? Wat had je hem toegewenst? Open ogen en... Uh, en... geluk. Een beetje simpel geluk. En... Maar vooral ook open ogen voor... Uh, wat er in het leven allemaal is. Want in zijn dagboeken krijg ik toch soms het gevoel dat hij... zo ingesloten zat in zichzelf en... Dingen ook niet meer zag zoals ze. zoals ze zijn. Hij was zo negatief vaak en zo in elkaar gedeukt. Behalve aan het eind, dus, waar hij. een doel had. In 1925 schreef hij. Mijn leven mislukt. Mislukt in elke nieuwe dag. In gesprekken met mijn vrienden. Mijn leven mislukt. Geen welslagen. Mislukt in elke geen nieuwe dag. Geen wereldse ambitie. In gesprekken met vrienden geef ik voor geen welslagen, geen roem, geen wereldse ambitie te ambiëren. En gelukkig te zijn in een afzijdig leven van kleine arbeid en onbekendheid. Doch deze nieuwe houding is maar ten dele waarheid. Het moest misschien wel zo zijn. Ik moest misschien met een vol hart... mij van de wereld tot mijzelf kunnen keren. Doch het is niet waar dat ik het kan. Soms wel. Maar meestal gaat mijn verlangen wel degelijk uit naar de wereld. Roem en maatschappelijke ambitie. Het kan ook niet anders. Want zolang ik de lust blijf begeren, zoals ik thans doe... zullen driekwart mijn gedachten gericht zijn op de wereld buiten op het welbehagen van te slagen en te bereiken. Want het een is onverbrekelijk verbonden met het andere. We staan hier nu voor de statenzaal... Uh, ik vraag jullie om een beetje zacht te zijn, want er is een vergadering in de koffiekamer die daarnaast is. Uh, ik heb even het gordijn dicht laten trekken zodat uh, wij ongestoord in de statenzaal kunnen lopen, nee. maar laten we nee. Nee. niet nee. te veel uh, luidrucht. Terug... Maar dat is net toch niet zo luidruchtig? Nee. <houd> Jullie kijk nou eens even om je heen. dat ja, want... heb ik al gedaan. Nou, nou sta je er. Ja, ja, ja. ja, het is fijn om te zien. Het, het, het raar is, het zijn geen dingen die, waar ik, uh, zelf, uh, die ik bij mezelf uh, <laughs> neer zou hangen. Nee, absoluut niet. Ik hou heel erg van Gobelins, maar dan toch op een andere manier... Ik vind, die vind ik heel, heel, spree, heel sterk. Bij elkaar heeft het bij iets te veel uh, chinoiserie. Toch? Uh, iets heel oosters. Wat, wat is oosters, chinoiserie? Te, zeer oosters. Een uh, ja, beetje emaille-achtige. Dat vind ik in de kleur en dat vind ik wel mooi. De, de, de, de emaille-achtige... Maar het is niet helemaal waar ik uh, plat voor val... Als, als tapijtkunst, maar ja, ik vind het toch heel mooi. En het is van hem, dus daarom dwing ik me. Maar ja, het, het klinkt heel lullig. Maar het is van ja, hem en, en daarom dwing ik me. Ja, nou, ja, ik vraag me af, als ik niet had, gewid, dus zijn geschiedenis had gekend... en ik was hier zo onbevlekt naar binnen gestapt... en had ernaar gekeken hoe ik dan erop gereageerd zou hebben. Dan zou ik ook gedacht hebben, heel knap en heel mooi... Maar ik denk niet dat ik zo in vervoering zou zijn geraakt. zonder de man erachter te kennen of iets van hem te weten. 16 januari 1931 schrijft hij in zijn dagboek: Niets gewerkt. Het wordt zorgelijk. Ik kan er niet toe komen. dagen vergaan niet zonder gewerkt. Andere bezigheid. Het wordt zorgelijk. Ik kan er niet toe komen. Dagen vergaan zonder andere bezigheid dan het wachten naar arbeidsaandrift. Daarbij komt dat geld weer noodzakelijk wordt... en ik dit niet eerder krijg dan naar arbeid. Zodat alles met mijn leven helemaal niet in orde is. Eigenlijk heb ik het land aan deze opdracht... en aan de verregaande censuur van Roland Holst daarin die mij deze hele arbeid tot een weinig vreugdevol ding maakt. En dan in maart? Over het algemeen vind ik de gobelins matig... en nogal een beetje vervelend. Al dat eindeloze ornament, waarvoor is dat in godsnaam nodig? Dit is, ik blijf erbij, een mislukte opdracht... en de opgaaf, ornamentaal, een grote fout. De vlakken hiervoor zijn te groot en te veel en de techniek veel te kostelijk. En dan, als ze eenmaal hangen in oktober 31... Vanmiddag, toen alles hing... en ik tenslotte het resultaat van een jaar arbeid kon beschouwen... was dit toch wel even iets curieus. Als geheel genomen zijn de tapijten mooi van materie... en zeer rijk als ornamentale versiering. Ik ben er zeer tevreden over. Het geheel doet zeer rijk, mooi en voornaam aan... In februari. Over de gobelins niets dan narigheid in de pers. En dit met recht. Deze opdracht is zo geheel buiten mijn hart omgemaakt dat de leegheid ervan wel duidelijk moest worden. Daar zijn ze. Ah, ja. Dat is wel uh, inderdaad een enorm verschil. Ja. We kijken nou naar het ontwerp van het wapen van Amsterdam. Het is hetzelfde, dus het eerste ontwerp en dan het wandtapijt. Dat is een... Dit is heel anders. Dit is echt anders. Nou, maar ook in, de, in, de, in de, de, de vormgeving, daar vind ik ook heel spannend... die embryo's die je overal in die ja. moederbuiken ziet zitten. Dus er zijn overal die vormen... Met daar een hele geheimzinnig. Je denkt dat het opgerolde wezentjes Zijn er zitten herten of zo? Zijn er? Ja. Vogels zijn er. Ja, vogels en herten. En... Maar het heeft iets heel freudiaans, vind ik ook. Van terug in de, in de moeder. In, in een holte weggestopt. Hele ja. ranke, ja. ranke beesten zijn het. zie ik. Ja. Maar ook een soort ja, mensvormen. Wat ja, moet dat zijn? Dat weet ik niet, dat moet ook zijn. Het heeft ook iets heel fallies, is het vreemde. Ja. Ik zei mens voor ja, ja, hij zei ja, ja, ja. Dat vind ik veel mannelijker en dat vind ik ja. al veel eleganter. geworden. dus fijn voor hem, ook dat hij zo mannelijk ontwierp. Ja. Als homoseksueel. Dan wil ik hem dan toch ook nog wel even zeggen. Want jij had echt een complex over zijn homoseksualiteit. Aan het eind heeft hij. Tegen Mazzirel, de advocaten van hem gezegd... zeg vooral tegen de buitenwereld dat homoseksuelen niet alleen maar... laf en kleine mannetjes zijn, maar dat ze ook helder kunnen zijn. Ja. Dat is wel treurig, toch? Heel triest, ja. ja. Maar het zegt heel veel over hoe hij zich gevoeld heeft. Een soort toch in een minderwaardig hoekje zittend... Ja, ja. Die is overal heen gereisd, terwijl het al langer het letterkundig museum had moeten zijn, allemaal. En ik kan er een heel slecht afscheid van nemen. Blijf maar zitten. Dit zijn brieven. Die nee, heeft hij allemaal geschreven. Ja, die zijn prachtig. Die zou je eigenlijk moeten lezen. Dat zijn van Over het leven van Willem Arrondéus werd een film gemaakt door Tony Bouwmans. En ik heb dit echt met rode oren. Je weet niet wat je leest. Heb ik dit allemaal zitten lezen? Kijk, dit is een halsgezicht. Ik weet niet waar we zitten hier. Oh, ja, In de Spuistraat. 27 december 1930. Ja, de laatste dagen kerstmis. Zeer vlijtig geweest. Het is een mo Mogelijk. beetje een moeilijk handje, dus ik heb Moeilijk. Echt... Dit is Urk. Allemachtig zeg. Hier begint het. Het is 1922 geloof ik, hè Urk. Ja, dat is een van zijn eerste. Ja. Dit is werkelijk. Maar ik vind het werkelijk helemaal... Heb je die dagboeken nou wel vastgehouden? Nee. <lacht> ja, dat is niet hmm. Ik heb ook vaak, toen ik de dagboeken zat te lezen, zat ik weer te piepen, dat ik geen geld had. En zei ik wel eens hardop van, Willem, niet zo zeike man. Weet je, gewoon alsof hij er is. Ja. <lacht> ja. Maar hij is heel tref, zeker in zijn dagboeken. Ja, ja. ja. over zijn ongelukkige liefdes... en dat hij weer op het verkeerde spat is. Want hij gaat ook vaak uh, hoeren en snoeren, zal ik maar zeggen... over rellen en dellen, hoe je het wil noemen in Amsterdam. Ja. En dat vindt hij allemaal heel slecht van zichzelf. Heeft hij ook daarna weer ontzettende spijt van... en dat hij weer niet gewoon gewerkt heeft... en, een net en zijn huishouden netjes op orde. Heeft Die worsteling ja. om dat leven voor te brengen. Ja, om dat leven te leven. Wat hij toen leefde, ja. En uh, dat schrijft hij op, op een bepaald moment ook weer dat hij in, op zijn kamer dat hij zijn vloer gebijst heeft en gordijntjes opgehangen en kussentjes op. Denk, ach ja, natuurlijk. Dat, is, dat, dat staat er ook, ook allemaal in, ja. Ja. ja. Het is zo uh, menselijk, zal ik maar zeggen. Het is, het is zo toch, herkenbaar. Zo herkenbaar, ja. ja. Het ze echt helemaal de fout ingaan, te veel zuipen ook weer dan. Schuldgevoel. Een dure bontjas aanschaffen om daarmee te pronken terwijl. Echt waar? Ja, ja. Oh, dat ook. Ja. Oh, dat, ja. Ja. Ja. Ja. Allemaal dingen die ik absoluut niet achter hem zocht. Nee, nee, nee. dus, nou, nee, dus maar hij wilde echt ook heel dandy-achtig af en toe meedoen. Oh, nou. Jawel, en er mooi uitzien. Alleen te zijn en zich alleen te weten. Van geen ontmoet, de dag, de nacht. Ben ik de zilveren mensenstem vergeten die streelt en lacht. Door geen begeert en vol begeren wezen naar elk die zwijgend komt en keert. Het diepste minnen wat het diepste vrezen is en het meest deert. Alleen te zijn en zich alleen te weten. De dag, de nacht, ontmoet van geen. Van alle woorden deze onvergeten. Alleen. Alleen. Van alle woorden deze onvergeten. Alleen. Alleen. Hij, hij had ook af en toe bij vlagen... Uh, en ik weet niet of dat inderdaad vlagen waren... of dat het een permanent aanwezige gevoel was... het gevoel dat hij uh, iets mankeerde. Dat, hij, dat het toch een afwijking was, die homoseksualiteit. Mm -hmm. Daar schrijft hij ook in zijn dagboek over. Dat hij daarvan af moet. Dat ik heb ik hij... ook gehad. Echt waar? Na de oorlog, bij mijn ouders in de boekenkast... tot een boek van professor Forel... Het seksuele leven van Den Mensch met CH... Mijn moeder werkte vlak na de oorlog, hij had een werkhuis. En dan was, kwam ik tussen de middag alleen thuis. Mijn broertje had TBC, die lag in een sanatorium hier bij Hilversum in de buurt. Het bekende sanatorium. wat moest nu... Ja, Ja. En ik las in dat boek tussen de middag dus dan... en daar stond in homoseksuelen, dat waren die krankzinnigen... en die moesten ingestichten. En, en er werden allemaal voorbeelden aangehaald van mensen. En ik dacht, ben ik dat ook? Is dit... Ik dacht, het kan toch niet dat, dat ik zo iemand ben. En... Hoe oud was je toen? 13, 14. Oh. Ja. Dat is lijden dus. Verbijsterd, ja. Niet, ik kan niet zeggen echt lijden, maar... een beetje ontzet en verbijsterd. En dan toch van denken, ja, dit kan niet, het bestaat niet. Ik, dat ik dat ben en dat... Maar ik dacht wel, hoe, misschien komt dat later nog... dat ik echt gek word en... Uh... Dat er iets helemaal mis met me is. Dus wat hij daar ja. denkt en zegt, dat heb ik ook wel een ja, tijd ja. gehad. En hoe ga je daarmee om dan? Als je zo jong bent, dan uh, ja... Kop dicht en afwachten. Ja? Wat, wat moest je in die tijd? Ja, je ik kon nergens aankloppen en aanbellen. Nee. Ik dacht, ik moet maar afwachten En worden. En ongelukkig zijn. Ja, maar ja, dan ga je toch ook ontdekken dat, er, uh, dat Tchaikovsky homoseksueel was, wilde... In een periode. Dan da, da, da ga je op zoek. Dan heb je woorden ontdekt en dan, dan, ja, en dan is het ook net of je steeds meer gaat vinden daarover. En dan begin je toch te realiseren dat er een heleboel uh, mensen zijn... die helemaal niet gek of krank zijn, maar juist heel bijzondere dingen hebben gedaan... en die homoseksueel waren. Ja. En dat geeft je dan. Dat geeft de burger, <lacht> de burger moed, ja. ja. Ja, ja, ja. En langzaam verdwijnt dat gevoel van... Uh, dat... Wanneer is het overgegaan bij jou? Dan? Het is nooit helemaal over. Ik neem niet dat ik krankzinnig ben of zo, maar... er is voor mij altijd iets blijven kleven. Ja? Ja. En wat, wat is dat iets dan? Weet ik niet, maar... Me er niet helemaal bij voelen. Ik denk dat, dat Arondeers dat toch... Me er niet helemaal bij voelen, horen... En dan ook niet mijn plaats opvragen, maar denken van... Nou, ik doe de deur dicht en uh... ja. ik zoek het zelf al uit. Uh, kinderen voelen al heel snel instinctief aan, denk ik, dan dat uh, een kind anders is, terwijl daar nog helemaal geen enkele aanwijzing toe is. Want kinderen van, van 5, 6 jaar die worden nog niet echt verliefd op meisjes. En, ja, en, en ik denk dat ik zelfs wel, herinner ik me wel ook wel eens, gek op een mooi meisje werd die me op tot, tot mijn verbeelding sprak. Maar toch voelde ze, denk ik, dat ik uh, een andere aard had. En ik was altijd een beetje de verschoppeling. En later, toen ik zo'n ja, jaar of acht, negen was, en er moesten in de gymnastieklokalen gekozen worden van twee elftallen. En uh, dan ging die jongen bij die, die, naar de linkerkant, die naar de rechterkant. En ik bleef altijd... Al, als laatste bleef ik zitten. Niemand wilde me eigenlijk eens een elftal hebben... want ik was natuurlijk ook niet erg goed in sport. En dan uh, uiteindelijk bleef... Ja, die ene die moest dan ergens bij. En dan werd ik zuchtend, werd ik zo in... <lacht> bij een sportgroepje werd ik ontvangen als... Oh ja, nou, dan moet Rudy er ook maar bij. We moeten maar proberen het beste ervan te maken met hem erbij... Ja, dat is heel krenkend en vernederend en niet erg best voor je ego, denk ik, als je zo met een zucht en een steun toegelaten wordt, bij iets wordt. ja, niet gekozen wordt, maar getolereerd wordt, min of meer. De nu 68-jarige neef van Willem Arondeus heeft zijn oom maar twee keer gezien. Je moet het tegen u gaan zeggen. Gaat u zitten. Waar, waar, waar zit u, meneer Arondeus? Ja, gaat u daar zitten? Maar is dat, dat u, niet hoe Waar hij misschien kan zijn? Wat een ongelooflijk huis. Is. Ja, ja. Toen Arondeus uh, jong was, woonde ze ook zo, zo, zo groot en mooi. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want het is natuurlijk, ja, 1900 zoiets, uh, ja... Mijn vader was in 1920, 1877 geboren, dus dat is voor 1900 waar ik nu over ja, ga. Ja, ja. Ja, een uh, heel andere tijd natuurlijk. Uh, ja. ja, en de opa en oma van u, uh, dus de ouders van Willem en Meghan. Mijn grootmoeder, die, want mijn grootmoeder was vreselijk zakelijk. Hè. Meer ja. dan haar man? Ja, want dat was meer de uitvoerder en zij had ja, die ideeën. Maar ja, ja. hij kon goed uh, boekhouden. Ja, ja. Uh, en dat deed hij allemaal uh, prima. En, uh, maar u heeft ze gekend, uw grootmoeder? Alweer mijn grootmoeder. Ja, ja uh, ze hadden dus. Uh, Vier zoons met die al meegerekend. Maar laat ik die maar even buiten beschouwing. Want, want die was erg jong, natuurlijk. Dat was echt zo'n zo nakomel. ja, dat is bluffend. Dat het zo'n. Uh... Ja, want mijn vader vond het helemaal niet leuk dat zijn moeder nog een kind kreeg. Daar schaamde hij zich een beetje voor eigenlijk. Ja, nee, nee, nee. Hij was 18 jaar, dus een volwassen fan. Kwam er nog een kind aan, zei we natuurlijk. Maar ja, dat gebeurde vroeger. Ja. Hij wilde dus. Uh, ja, nou, ja. dat, dat was voor mijn grote ouders ook al niet prettig. Want die waren zakelijk. Oh, ja. Dus wat deed je dan? Je ja, kinderen ja, gingen ook in de zaak. zaak ja. En dan uh, schilder worden of ja. in de kunst. Ja, dat was toch, er was ook toen geen cent mee te verdienen. Maar ja. Oh, ja. ja, dat hebben een heleboel ouders gehad. Dat ja. hadden mijn ouders na de oorlog ook nog dat ze dachten van ja, Rudy wil gaan dansen, daar zit ja, ook nou, niks nou. in. Maar ze, ik had niet het, de behoefte om met mijn uh, achtergrond te breken. En er is in ieder geval een band ontstaan, maar bij Arondese beluister ik, en dat vind ik jammer eigenlijk ook wel, dat die zo... Uh, ja, dat... ja, maar we moeten niet vergeten, in het begin hebben we, mijn grootouders het wel gedaan. Want Mijn grootmoeder, ja, die jongen wilde tekenen en schilderen dus ja, ze hebben hem geholpen. Ja, en dan, dan ze ging mijn grootmoeder dus naar iemand toe... die daar verstand van had. Ja, ik ja, ja, een Geloof onderwijzer of, of, of, of iemand ja. die ze kende. En dan zegt ze, god, wat moeten we daarmee? Ja. Nou, en die zegt, doe we hem naar die kwalineschool. Ja. Dat hebben ja. ze gedaan. Ja, daarom. Ik, ik, ik verwijt ook... Nee, iemand ook we we, niemand iets te verwijten. Als hij dan... Ja, maar als hij dan wilde worden, dan moest het ook maar. En dan deden ze het zo goed mogelijk. Nou, en toen hij een jaar of twintig was... hebben ze toch een boerderijtje van ons gehoord? De zei, in die uh, reind, ja. ja, dat is niet niks. En dan zei mijn, ja, mijn vader altijd, hij deed er niks. Ja. Hij zat maar te zitten en te wachten op inspiratie. En dat ja. lees je ook wel een beetje uit zijn dagboeken. Dus dat is hij heel ook wel een beetje traag, ja, makkelijk zijn vast. geweest. Ja. Hem, ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat het iemand was die verschrikkelijk met zichzelf in de knoop zat... En ja, ook met zijn aard, met zijn, met zijn hele. Uit ja, die dagboeken blijkt ook. Dat hij zelf moeite had met zijn homoseksualiteit. Absoluut. Hij voelt het zelf ook niet goed. Nee, absoluut. Dat, dat dus... maak ik eruit ja, ja, ook. Ja, ik ook, heel erg. Ja, ja, maar, hij, ja, maar, maar hij kon het niet weerstaan nee. natuurlijk, dat is logisch. Ja. Maar uh, ja, in die ja. tijd, uh, ja. het was een uh, zwart schaal. Ja, ja. Maar die, die homoseksualiteit werd helemaal niet genoemd. Nee, maar. Nou, in nee, tijd, nooit, maar in die nooit. tijd deed je dat ook niet. Dat het deed het nou het allemaal, nee, nee, nee, nee. nee. Dat heeft hij nooit In En vlak na de oorlog. De Kijk, Prachtig. nu achteraf, later... weet ik wel dat er dingen zijn... dat... Uh, want... Hij was nogal voor de oorlog ook bekend in homoseksuele kringen. Want er was hier in Amsterdam voor de oorlog ook een homoseksueel circuit. Ja, dat dat was. Maar hij stak nogal zijn nek uit. De meesten ja. deden dat in het, in het, uh, ja, ja, een beetje in het geniep uh, teruggetrokken. Ja, maar van ja, hem was het algemeen was vooruit, bekend. Ja, ja. Nou, en dan zeiden ze wat tegen mijn vader, nou die broer, want Aron Dees is een naam. Nou. Kijk, als je Jans heet... Ja, een prachtige heet. naam. Ik ben, ik een nee, nee mooie ja, naam, Maar inderdaad, een naam die opvalt. Die opvalt, ja, dus als ja, hij Aron Dees, nou, en ze wisten dat mijn vader, de, ja. ja, dus... Want, uh, mijn vader heeft ook zijn naambordje van de deur afgehaald. Maar hij mag niets met hem te maken hebben, maar ja. Hij heeft altijd blauwe bloemetjes, groeien. Het is ja. Zo. Nu wil ik nog even dat stukje opzoeken. Maar dat duurt even. Uit zijn dagboek. Laatst leden donderdagavond, ter Dijk, een aardige Duitser ontmoet. Raimond. Laatst leden donderdagavond, ter Dijk, een aardige Duitser ontmoet. Raimund. Een mooie, sterke jongen waar ik soms met een vage vertedering aan terugdenk. Ik ben nieuwsgierig hem over een maand als zijn schip weer naar Holland komt, terug te zien. Duitsers zijn toch een goed ras. Er is iets teders en vriendelijks en welwillends in hen wat mij steeds weer aangrijpt. Hollanders missen dit meesten tijd. En tederheid naast kracht ontroert mij immer. Dat schreef hij in 1929. Weet u veel van Dees? Hebt u enig idee? Nee, ik wist het van de man op zich niet echt. Uh, ik ken alleen zijn werk, dus door zijn boekomslagen en zijn ex-liebe dat hij gemaakt heeft, het bevolkingsregister. Uh in brand heeft gestoken in de... Weet u ook niks? Nee, nee, weet ik ook niks van. Nee. Dat is weer heel, een heel onbeschreven nee, blad wat hier. Wat ik hier lees is dat hij gefuseerd is, nee? in 1943. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar hij heeft dus uh, de aanslag op de bevolking... bevolking het, uh, van. georganiseerd ook, met Gerrit van der Veen. Met Gerrit van der Veen, ja. Ja, die is natuurlijk ook bekend. Ja, ja. ja die is veel bekender ja, ja. dan Arandeus... Nee, dat uh, wist ik niet. Maar meestal, ja, dus... als je iets verzamelt, let je alleen op de, kunst, de nee, kunstkant. Ja, maar als je heeft, met de, de, tussen de boeken zit, dan denk je van... Uh, en ik, als ik dit verzamelde, zou ik toch meer over zo'n man willen weten ook. Hoe bent u aan hem gekomen? Nou, ik verzamel ex libris. Ja, dat is heel mooi om te zien. Maar hoe, hoe, hoe heeft u die ex libris ontdekt? Nou, ik heb... Klein collectietje gekocht en toen steeds verder gegaan. En daar zat hij al bij in Daar zat hij wat in. Ja, ja, ja. ga je de speciaal op letten. Dat ja. vind zelf ook leuk. Ja. En u zei toen uh, dat hij echt de beste was die u kende, niet? Of, Ik vind het een van de van de beter ja, die, ja, ja. die in Nederland gewerkt heeft, Aha, zeker in die tijd. Ja. Prachtige dingetjes gemaakt. Ja. Ja, ik... ik kan er wel wat van laten zien. Ja, echt waar. Ja, ja. De zijn allemaal niet, ge... dus niet gedateerd. We kijken of er eentje 25. 25, ja. ja. Dus dateert. En... 1925. Ja, ja, ja, 1925. De rest is allemaal ongedateerd ik werk. Ja, maar ik zie het uh, ook wel een beetje aan ja, de. Dus, uh, ja. God, deze is een mooie zeep. Ja. Die zijn vaker ja. nog weer in diverse kleurtjes als proef ja. uh, uitgegeven. Was, was dat nou de gewoonte in die tijd dat uh, kunstenaars opdrachten kregen van particulieren om een ex-libris te maken? dat was dus ook een, een soort pijverdienst voor die mensen. Om, uh, ja, als ze geen werk hadden, dan maakten ze ex voor. Uh, dan kon je dus ook nog zeggen wat je erop wou hebben. Ja. Dat is natuurlijk niet echt goed voor de kunst. Maar als je al je hobby's en uh, al je hele leven erop wou hebben, dan bleef er ja, weinig ja, ja, van die kunstenaar over. Maar als je hem vrij liet, en ik denk ja. dat het bij deze zeker allemaal gebeurd is, dan zijn ja, natuurlijk hele mooie kunstwerkjes. Uh... Dit is een ex-libus ja, die hij heeft Ronald gemaakt. Holst, ja. Ja, ja, maar dat zijn Annie en Marius. Roland Holst. Ja. Wie was Marius Roland Holst? Ik heb een werklijstje van hem. Uh -huh. Even kijken. Het staat er niet bij uh -huh. wie was. Is het? Het ja, nee. zal in ieder geval ja. wel de familie zijn van de hoogste familie. Ja. Is het moeilijk om ze, om ze te vinden, deze... Ja, ze komen ja? ook... Ja, in in ja, ja, voor. Ja. Uh, uh, ja. Er zijn er nog wel wat meer, niet zoveel hoor, want hij heeft er in totaal maar tien gemaakt. Dus. En dan in verschillende, sommige in verschillende kleuren. Zegt, wat, is, wat is niet zo gek veel over een bekend, wat qua ex zo Nee, dat, van, van zijn hele werk maar, er is weinig eigenlijk van. Er blijven dus clichés, geen oplossing. Toen ik daar in het gooi woonde, dan bracht mijn grootmoeder mijn eten. Ja, ja. En eh, zogenaamd wist mijn grootvader dat niet. Ja. Hij schrijft in 1926, schrijft hij, kreeg vanavond van moeder nieuwe sloffen, overhemden... Kreeg vanavond van moeder nieuwe sloffen, overhemden en boordjes... waarover ik toch een kleine verheuging gevoel. Hoe goed is moeder toch, en wat eiste toch weinig. Ik moest hartelijker, mededeelzamer en vooral geduldiger leren zijn tegen haar. Dat is toch heel mooi. Dat... Ja, maar ze, zal, ze zei wel tegen hem, je moet meer werken ja. natuurlijk. En dat zal wel weer... Want ja, ze, want dat kon ze niet uitstaan. Dat hij bepaalde periodes had dat hij niks deed. Dat, ja. uh, dat, dat griefde hem wel. Ja, maar dat griefde hem zelf. Dat staat hem zelf ook heel ja. erg dwars. Van. Ja. Ja. Als je leest hoe hij dan van zichzelf walgt eigenlijk... als hij dagenlang niks heeft gedaan dan is hij daar zelf zo ongelukkig over en heeft hij eigenlijk zo'n hekel aan zichzelf ook. Zit hij zo met zichzelf in de knoop. Ja, maar ja. met nou, heb ook moeder dat kwalijk natuurlijk. Ja, die had met, met de inspiratie van een kunstenaar ja, niks te maken. Ja, ja. Dat, uh, je werkt je ja. kunt punt uit. Heeft er dingen van hem gezien ook nog? De tapijt of zo, weet u? Of ze... Oh, dat was er wel trots op. Hij was een beetje eenzaam natuurlijk. Ja. nam ze mee naar het Rijksmuseum. En dat vond hij prachtig natuurlijk. Ja. Hij was eenzaam omdat hij zo jong was. Ja, hij zat dus allemaal grote mensen als maar tien. Ja, ik denk ook dat hij een eenzaamheid al in zich geboren had. Dat herken ik ook heel erg. Ja, een soort eenzaamheid die ik in mezelf... Dat heeft mij zo getroffen ook... Dat soort... Uh, ook al ga je met mensen om en ben je met veel mensen... dat er ergens... Ja, dat heb je meegekregen. Ja. De eenzaamheid ja, van een nakomertje misschien. Ja, misschien. Ja, maar jij ja, was was, was ik was de oudste. Nou, ik had maar één broertje die tien jaar later kwam dan ik. Dus ik, wat dat betreft was ik ook eenzaam eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje... ingeboren is zoiets. Ik weet niet hoe dat komt, maar de ene mensen zus en de andere is zo. En ik heb ben het nooit kwijtgeraakt. Dat teruggetrokken en... toch altijd een beetje echt het gevoel dat je erbij hoorde. Ja, en nee, soms ook er niet bij willen horen. Dat is heel vreemd. Ik kan het niet uitleggen, maar... Maar uh, hij was als kind al een beetje dromer. Net dus ja. wat u zegt, zo. Uh, ja. hij hoorde er eigenlijk uh, niet bij. Hij was een, uh, een eindselganger. Ja. Uh... En het vreemde vreemd is, wel dat wel weet even. ik ook van mezelf... dat ik al op mijn vijfde voelde dat ik anders was van aard dan de andere kinderen op school. Wat het was, weet ik niet, maar dat, dat ga je als kind al heel vroeg voelen... en dat speelt mee. Ja, en dan, en, en... dat ik dus begrepen heb. En dan... Vooral omdat mijn moeder hem wat ja. meer kende, er meer over sprak. Ja. Die zei dat ook. Ja. Ja. En ik geloof ook wel dat het ja. zo is, maar ja. ja dat dat bedoel, het is ver, ver voor ja, mij. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Maar dat is ook echt de herkenning. Voor mij wel, ja. ja, ja, ja. Als ze praten over het jongetje wat zo teruggetrokken is en aardig gevonden wil worden, dat, ja, dat pakte mij zo. Uh, <totstuk> ben ik ook geweest. <totstuk> Ik heb een film gezien, De Rode Schoentjes. En toen, ja, toen voelde ik onmiddellijk... Ja, wat ik voelde, weet ik niet. Ik werd er om... Ik was meteen gek ervan, een soort waanzin in mijn kop en in mijn lichaam. En dat was het enige waar ik nog aan kon en wilde denken en... Later heb ik me gerealiseerd dat dat voor mij dé methode was... om me uit te spreken zonder woorden. Ik kon al mijn emoties, mijn, mijn geluk, hoop en liefde... <laughs> kon ik daar op een enorme manier in kwijt. En dat was ook mijn kracht, denk ik, in die, in die tijd als danser. Dat ik uh, niet zo erg goed was, maar wel heel erg expressief. En, ja, van binnen kon stralen en een heleboel... Hoe oud was je toen je de rode schoentjes zag? Ik denk een jaar of 16, 15, 16. En toen heb ik een jaar heb ik nog niet gedanst. Ik dacht, dat, het, dat is alleen maar voor rijke kinderen en dat was ik niet. En toen begon ik te ontdekken dat het, toch, dat het misschien nog in mijn mogelijkheden lag. En ja, toen ben ik eigenlijk, heb ik met veel geluk toch ook de juiste mensen ontmoet. Maar deed je ook al aan dans op school? Op de HBS ben ik toen onmiddellijk... Uh, ik wilde dansen en we hadden een hele leuke school... waar de Fransen en de Engelsen en de Duitse leraren... allemaal avonden in de gymnastiekzaal organiseerden... met Duitse poëzie, met Engelse muziek en poëzie. En voor die avonden maakte ik dan uh, dansen. En dat, dat was voor mij een geweldige uh, gelegenheid... om met twee of drie mensen dingen te doen... Maar hoe werd er dan tegen aangekeken? Een jongen die danste op school, werd dat niet als raar bevonden? Nee, het eerste jaar dat ik op die HBS en de, en de dans nog niet had... was ik ook weer een beetje de lul. En vanaf het moment dat ik die bezetenheid had... werd ik ook door de, de, de stoere jongens op school geaccepteerd... en. Uh, ja, het, het werd heel open, dat was het, het ongelooflijk. het werd heel open gezien. En eigenlijk met bewondering en respect en opeens werd ik om schouders geslagen. En ze zagen en voelden in mij opeens dat ik een, een, een kracht had en dat ik een drijfveer had... en dat ik per se iets wilde en dat ik me van de hele rest niks meer aantrok. Dans is je wedding geweest. Ja, absoluut, ja. ja. Op een heleboel opzichten, ja. ja. In dans kun je niet eenzaam zijn. Ik moest met, altijd met een heleboel mensen in, in de studio. En ook door de vermoeidheid vergat je een heleboel... vergat ik Arandeus zijn lust. <lacht> ja, niet altijd, gelukkig. maar ja, Ik was vaak zo kapot en doodmoe dat ik aan niks meer kon denken. Laat staan lust. Ja. Alhoewel, nou nee, want ik ben daar in die tijd... ook verschrikkelijk waanzinnig en hopeloos verliefd geweest. Dus nee, dat is ook niet helemaal waar. Maar in ieder geval, ik heb, ik heb een balans gevonden. Het is precies twaalf uur wanneer ik dit schrijf. Klokken luiden en toeters van boten... en het is me vreemd ontroerd te moeden. Ik ben geheel alleen en zal altijd weer alleen zijn... Dat deert het ook. Want er is een eenzaamheid, schoonheid en kracht... al is er ook bitterheid en verlangen in. En thans is het 1929. Hoe dikwijls zat ik zo. En eenzaam. En hoe vreemd is het een ontroering te ondergaan... en te weten dat allen diezelfde ontroering... min of meer ondergaan. Dit is ten slotte gemeenschap. Ik, ik herken wel het gevoel van uh, ja. ja. Waarom allemaal? En, uh, wat, wat is de zin ervan? En als ik er niet meer ben, kan het me niet zoveel schelen. Dat, ja, dat heb ik ook wel. Dat ja. hm. is toch niet zo vreemd? Ik weet je niet. Ja. Ja, het heeft ook inderdaad, denk ik, te maken met weinig wortels hebben. Ja. Ik ben ook homoseksueel, net als Arondeus... die dat ook heel jong al heeft ontdekt en gevoeld. Ik denk dat het een heel grote gevoelskwestie is. Voor mij is het nooit helemaal een geaccepteerde kwestie geworden. Ja, ja het is het, het wel, maar nooit helemaal voor mezelf, denk ik. Het, het is, ja. Ik denk dat veel homoseksuelen dat ook zullen herkennen... Dat het altijd iets wat is wat blijft spelen. Ik weet niet hoe dat is met. met uh... Ja, dat hoor je toch ook wel van mensen die, die, die zwart zijn of jood zijn. Dat het eigenlijk ook toch altijd. Dat het je niet loslaat en dat je er altijd weer mee geconfronteerd wordt. Ik herken verschrikkelijk veel in zijn dagboeken. Die vind ik heel mooi en heel ja, slepend en tragisch, maar toch heel. Ja, het is, het is, het is wel een mes in je borst, vind ik. Zijn literatuur vind ik niet zo mooi. Als ik zijn werken, zijn tekenwerk, zijn kleurenwerk... en zijn vormenwerk zie, dan boeit me dat heel erg. Ik kan niet zeggen dat ik ermee verwant ben... maar ik, ben, ik voel me wel verwant met zijn, zijn treurigheid. Terwijl ik niet een treurig mens ben. Ik, ik, ik hou van het leven en ik hou van mensen... En ik voel me ook niet zo in een hoek gedrukt. Als ik me in een hoek terugtrek, dan wil ik dat zelf. En. dan kijk ik toch naar de wereld met. Uh, ja, met plezier. en met uh, nieuwsgierigheid. en opwinding ook. Mm. Maar ik, ja, en toch herken ik een heleboel van zijn weggestokenheid. En hij gaat maar aan mijn hart. In het schrijven herken ik dat zeker: dat uh, het op de vlucht slaan voor een. blaadje wit papier. En om helemaal alleen aan die tafel te zitten, dag in, dag uit. Daar heb ik een enorme angst voor. Niet altijd. Als ik gegrepen ben eenmaal... dan vind ik het avontuurlijk en fijn. Maar om tot dat punt te komen, dat vind ik heel moeilijk. En ik vlucht dus heel duidelijk. Steeds weer in opdrachten aannemen en uh, danswerk doen... En daar geniet ik dan toch ook nog steeds heel erg van. Het is danswerk wat uh, veel minder consequenties heeft... want het is instuderen van bestaand werk. En dat is toch iets heel anders dan dingen creëren. Toen ik balletten maakte, en ik, die zijn helemaal niet zo succesvol geweest... maar daar was altijd bij dat je binnen de twee, drie maanden moest je een werk hebben. Dus je had geen keuze. Je, kon, je moest elke dag naar de studio, in de studio zijn en iets voortbrengen. Ik kon niet als uh, Arondeus dagen door de stad zwalken en denken van, kon ik maar aan het werk gaan, want dan is de tijd voorbij. En een balletgroep uh, die zegt, jongens, uh, dat kost ons geld... en uh, die première moet er staan. Dus je wordt met je neus midden in de rommel gedrukt en je moet wel. En dat is heel prettig en heel... ook al werk je niet altijd geïnspireerd en goed. Ik denk dat het meer mijn kracht is om mensen te inspireren... dan om dingen te maken voor ze... Ja, denk je dat echt? Ja, denk ik echt. Ja, want je zegt in zo'n bijzendje zijn nooit zo succesvol geweest, nee, zo die balletten van mij. Niet zo heel erg, nee. nee. Sommigen, maar... Ja, nee, daar hoef je niet om te... Ja, je weet niet zoveel van dansen af. Ik weet er ietsje meer van dan jij. Nee, ik weet wel iets van dat, maar ik weet dat je toch als choreograaf echt absoluut tot de toppen hoort. Dat zegt men maar... Dat, ja, dat is zo, zo grappig dat het... Uh, dat gaat mijn leven leiden, Ja, dat wordt dan een paar keer gezegd. Net zoals... Maar je, jij vindt jezelf dus veel beter als inspirator, als begeleider... Uh, van, van een groep dansers, als... Ja, en daar geniet ik ook meer van. Ja, ja. ja doet me veel meer. En ik denk dat dat ook de, de, meer de drijfkracht was van iets maken voor mensen en, en dan uh, de, de, het, het uiteindelijke choreografische resultaat. Dit is wel het belangrijkste wat ik mij der laatste tijden zou willen noemen. Namelijk het besef wat langzaam in mij rijpt... dat ik altijd en immer de liefde verkeerd benaderd ben. Altijd Dit is wel het, dus het belangrijkste wat de... dat ik mij der laatste tijden zou willen noemen. Namelijk het besef dat langzaam in mij rijpt... dat ik altijd de liefde verkeerd benaderd ben. Altijd is het lust geweest dat mij de aandrang... tot altijd moeilijke en smartelijke verhoudingen gaf. En nooit menselijkheid. En niet ware en waarachtige kameraadschap die geeft zonder te eisen. Ik eiste altijd en meest dat wat nooit gegeven kon worden oprechte toewijding die ik zelf nooit gaf. Het is moeilijk een lust en een begeerte van jaren te vervormen. Maar meer en meer kiemt in mij het verlangen daartoe. Ik eiste altijd en meestal dat wat nooit gegeven kon worden. Oprechte toewijding die ik zelf nooit gaf. Het is moeilijk een lust en begeerte van jaren te vervormen... Maar meer en meer neemt in mij het verlangen daarnaar toe. Je kunt nooit ontvangen wat je zelf niet eerst geeft. En altijd weer is mij het geven verstoord geworden... door een redeloos begeren. Je kunt nooit ontvangen wat je zelf niet eerst geeft. En altijd weer is in mij het geven verstoord geworden... door een redeloos begeren. Ik vind dat toch wel heel... Ja, mooi en goed en ook ware inzicht. En ik denk dat, ja, dat klinkt heel lullig, maar... dat veel homoseksuelen dat zullen herkennen ook. Dat een beetje klakkeloze... Het begeren. Jagen. Ja, het begeren en het jagen. En waar je soms niks aan kunt doen, is het rare. En waar het vandaan komt en waar... Ik vind dat hij dat heel goed ziet. En dat hij daar ook het slachtoffer zich van voelt. En dat hij daar die enorme tweestrijd ook uh, altijd weer in heeft gehad. Die hem gewoon verscheurde. Maar wat, wat heeft dat dan met homoseksualiteit te maken? Hoe, hoe komt het dan dat... Jij, ik, jij dat herkent? Ik wou dat ik je dat kon zeggen, maar dat, ik herken dat zo. En als ik dat wist, dan... Uh... Zou ik het nu onmiddellijk zeggen, maar ik weet het ook niet. Dus hier blijf ik heel erg stil bij... was dat, een portret van hem, van uh, Babette Niemel. Uh, en eigenlijk ook in zekere zin een portret van Rudy van Danzig. Dat werd eerder uitgezonden in het Icon-programma Het Bestaan. En uh, dat werd uitgezonden in 1995. 2003 verscheen van Rudy van Danzig, overleden op 19 januari 2012 overigens. Bij de arbeiderspers Het Leven van Willem Arondeus, 1894-1943. Waarin uh, de dagboeken en een deel van de correspondentie van uh, Willem Arondeus uh, zijn uh, opgenomen. Hij heeft ook twee romans geschreven, overigens... die nergens meer te krijgen zijn. Het Uilenhuis en In de Bloeiende Rammernas. Uh, ik heb ze nooit ergens kunnen vinden. Althans, het tweede boek ben ik nog steeds naar op zoek. Heeft u thuis? Uh, Woord. Het uh, Dan neem ik contact met u op. Um, u kunt dus reageren op dit programma... op het adres wat ik uh, zojuist heb uh, genoemd. We hebben nog een aantal uren te gaan... Uh, van woord, onder meer nog, we besluiten straks met uh, Gerrit Komrij... ook weer iemand die uh, uh, uh, dood is. Vorig jaar ook, 5 juli, is hij overleden. We blikken terug op uh, zijn radiooptredens in de jaren 70... hier bij de VPRO Radio, waar hij onder andere een rubriek had... Uh, om Gerrits brievenbus en vragen van luisteraars uh, beantwoorden. En we zetten nog een aantal dingen uit, ook een aantal van zijn gedichten. Um, we gaan nog op reis met de trein door Afrika. Een uh, aflevering van Het Spoor per Spoor. En uh, we hebben ook nog um, aandacht voor het proces tegen Nelson Mandela. Wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij veroordeeld werd en op Robbe terecht uh, terechtkwam. Dat en meer in de komende drie uur van Woord. Zo dadelijk eerst het nieuws. Tot zo.